1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. Hij stond op de Olympische Spelen in Pyeongchang weer juichend op het ijs. Niet als schaatser, maar als coach. Zometeen is hij hier. Hij is mijn gast na half 2, Bob de Jong. En dan nu het nos -journaal. Natuur- en milieuorganisaties die willen een bredere blik op klimaatschade door vliegvelden. Bij het berekenen van milieuschade door, die, uh, door vliegvelden... moet de overheid niet alleen maar kijken naar geluidshinder... moet ook gekeken worden naar klimaatschade door uitlaatgassen... en de invloed van fijnstof op de gezondheid. Dat schrijven natuur- en milieuorganisaties, bewonersgroepen en wetenschappers... in een oproep aan het kabinet. Ik heb nu Geertje van Hooidonk aan de lijn van Natuur en Milieu. Een van de organisaties die die oproepen hebben ondertekend. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Van Hooijdonk, gisteren keurde een Milieucommissie-uitbreiding van het vliegveld Lelystad goed. En nu die oproep van, van u, milieuorganisaties, bewonersgroepen, wetenschappers. Uh, want u vindt dat die Mercommissie te beperkt heeft gekeken, hè? Nou, wij roepen vandaag het kabinet om, op om uh, de volledige milieu-impact mee te nemen... in de onderzoeken naar de uitbreiding van alle luchthavens in Nederland. Ja. En wat u zegt, dat is uh, naast geluidsoverlast wat wordt meegenomen... ook dat gekeken wordt naar klimaatimpact en gezondheidsschade bij de plannen van luchthavens. En gisteren is dat advies van de commissie MER uitgekomen... en die heeft met name gekeken of de MER goed is beoordeeld... binnen ja. de opdracht. En daarvan zeggen ze dat is goed uitgevoerd. Maar ze geven ook aan uh, dat in een strategisch document... Uh, er wel beter gekeken moet worden naar uh, andere milieuschade... zoals klimaatschade. Ja. Nou, en wat wij graag zouden willen... is dat dat niet in een strategisch document bekeken wordt... maar dat dat dus in alle... Ja, nieuwe plannen voor uitbreiding... dat dat eigenlijk meteen in die mer wordt meegenomen. In zijn algemeenheid, als er plannen zijn voor uitbreiding, zegt u? Ja. ja. Want wat, wat voor gevolgen heeft dat voor uh, dat vliegveld voor het milieu? Um, ja, Nederland uh, heeft, uh, die stoot eigenlijk uh, met, uh, met het vliegen 17 megaton CO2 uh, uit. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gelijk, uh, bijna gelijk aan alle auto's op de weg in Nederland. Ja. Dus het heeft een behoorlijke impact... En wij vinden het dus ook gewoon echt verstandig om bij de groei van luchthavens, waar natuurlijk nu op meerdere plekken discussie over is, om ook die impact goed mee te nemen. U zegt het, nu is er vooral gekeken naar geluidhinder. Ook belangrijk natuurlijk. Maar waarom denkt u dat die andere aspecten voor het kabinet minder belangrijk zijn? Ja, nou ja, dat is voor ons ook de vraag waarom het nog niet wordt meegenomen. Want uh, er zijn gewoon mogelijkheden om dat goed mee te berekenen. En uh, ja, dat hier serieus naar gekeken wordt. En het kabinet heeft eigenlijk, ja, heeft hele ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Deze worden, die worden nu momenteel uitgewerkt ja. met verschillende sectoren. En het zou natuurlijk hartstikke zonde zijn als we in het ene plan het klimaatakkoord veel CO2 verminderen de komende jaren. En in een ander plan rond de uitbreiding van de luchthavens eigenlijk weer een groei van CO2 uit de dood krijgen. Is het niet de vraag of u niet te laat bent met deze oproep? Nee, de komende tijd zijn er nog heel veel besluiten... rondom uh, de luchthavens en komt er ook nog een visiedocument. Mm -hmm. Wij denken dat dat heel erg goed meegenomen wordt. Um, vandaag was er ook een debat over luchtvaart in de Tweede Kamer. En gelukkig zien we ook uh, dat er vanuit verschillende partijen... waaronder GroenLinks, maar ook SP en Partij van de Dieren... dat we bijval krijgen uh, voor een volledige onderzoek naar de gehele milieuimpact. En dat is hartstikke nodig, want het klimaat wacht niet... Keertje van Hooydonk van Natuur en Milieu, ik dank u wel. De Britse regering komt met een verbod op plastic rietjes en wattenstaafjes. Volgens premier May is plastic afval... een van de grootste milieuproblemen ter wereld. Britten gooien jaarlijks zo'n 8,5 miljard rietjes weg. En dat ze daar nu ook bewust van zijn... komt door de natuurseries van de bbc een filmmaker David Attenborough... vertelt correspondent Tim de Wit.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 Voor het blokkeren van een snelweg vorig jaar bij Joure moeten 34 mensen voor de rechter komen. Ze in november anti-zwarte Piet betogers tegen... die wilden gaan demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mensen die de weg blokkeerden... het verkeer in gevaar gebracht. In de afgelopen jaren zijn twee militairen ernstig gewond geraakt... door ongevallen bij Defensie. Eén militair verloor een testikel, een andere een deel van zijn ringvinger. De inspectie legde Defensie twee keer een boete op. En de herten, runderen en paarden in de Oostvadersplassen worden een maand langer bijgevoerd tot 5 mei. Staatsbosbeheer wilde eind maart stoppen, maar vanwege de maatschappelijke onrust is de periode verlengd, zegt de provincie Flevoland. Het NOS-journaal. Op Sicilië zijn 22 leden van de maffia opgepakt. Dat gebeurde in de zoektocht naar de van de Italiaanse justitie naar Matteo Denaro, het meest gezochte lid van de maffia. Die wordt onder meer gezocht voor aanslagen op rechters in de jaren 90. Dinaro zit al 25 jaar ondergedoken. Correspondent Mustafa Margadi vertelt wat de 22 opgepakte verdachten zowel deden voor Denaro. Het zijn ook een, een, een aantal mensen die de communicatie met hem regelen. Met zogenoemde pizzini. Ik weet niet of je dat woord kent. Maar dat zijn van, van die kleine briefjes. Die kleine briefjes met opdrachten die ze aan elkaar geven. Want sinds de maffia begin jaren 90 keihard wordt aangepakt. worden ze een beetje alle telefoongesprekken afgeluisterd. Dus moeten ze dat ouderwets met van die pizzini doen. Met van die briefjes. Uh, nou ja, zo gaf uh, Messina Denaro zijn opdrachten door. En die communicatie is nu voor een deel. Doorgesneden. Hij is zelf nog vrij voortvluchtig, maar zijn werk is hem nu wel moeilijker gemaakt. Die 22 arrestanten worden beschuldigd van afpersing, drugshandel, witwassen, wapenbezit en het lid zijn van een criminele organisatie. De Baskische afscheidingsbeweging ETA maakt over ruim twee weken zijn opheffing bekend. In 2011 legden de separatisten de wapens al neer. Het is nu de bedoeling dat de ETA op 5 mei ophoudt te bestaan. Die datum heeft een bijzondere betekenis voor de beweging... zegt correspondent Rob Zoutberg. Het zal niet toevallig zijn dat dat nu gebeurt, dat dat in mei dit jaar gebeurt. Het is dan precies 50 jaar geleden dat de, de terreurgroep de eerste doden maakte... Dat was een politieman destijds, die werd doodgeschoten in Baskeland. Je kan zeggen, na 50 jaar, hè, en ook zeven jaar na, na die wapenstilstand... valt eindelijk het doek voor de organisatie. De groepering hoopt dat de ruim 200 ETA-leden die nog gevangen zitten... worden overgeplaatst naar Baskeland. Frankrijk en Spanje hebben altijd gezegd... dat de opheffing een voorwaarde was voor zo'n overplaatsing. Het weer nog volop zon vanmiddag, 20 graden op de Wadden... en misschien wel 28 in de rest van het land. Morgen en in het weekend blijft het zonnig en droog. Wel wordt het wat minder warm, in het weekend maximaal 23 graden. Naar de rechter stappen moet goedkoper... en de Raad voor de Volksgezondheid zaait angst. Deze en andere stellingen zometeen in het lagerhuis. Maar nu de ANWB, Jolanda van der Velden. Met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en rudolf arensveen 9 kilometer... en bijna 20 minuten vertraging. De andere kant op richting Den Haag... tussen Hoogmaar en Leidschendam ook een kwartier vertraging. Beide gevallen komt dat door een kapotte vrachtwagen. Beide gevallen is ook de rechte reishok dicht. Ook in het zuiden van het land tot slot... vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A58... van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 12 kilometer... een half uur vertraging en ook daar is de rechte reishok dicht.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 En Patrick Rodiers, De NieuwsBV. Goedemiddag. Hij stond op de Olympische Spelen in Pyeongchang weer juichend op het ijs. Niet als schaatser, want zijn gouden schaatstijden zijn voorbij. Maar die als coach zijn net begonnen. Bob de Jong is hier. Ik zag hem net. Hij heeft er zin in. En hij is na half twee mijn gast. Maar nu eerst. De NieuwsBV presenteert. Het lagerhuis. Een bijzondere goede bedag vanuit de kolen van het BNN-Vara-Pand. Hoogspanning, dierentuin, rechtszaak. En als mee zit, komt Joost van der Vondel ook nog langs. Want er staan weer vijf debaters klaar in dit laagruis. En ik ga ze onmiddellijk aan u voorstellen. Nienke Klaasinga, advocaat te Haarlem. Sjoerd de Vries, bedrijvendokter uit Rolde. Jolande de Best, mediator uit Barneveld. Dirk Bruins, onze melkveehouder uit Dwingelo. En Jeroen Doensen werkzaam voor Common Easy uit Utrecht. En natuurlijk, natuurlijk is ook Francisco van Jola aanwezig. En ik begin altijd bij jou. Met een stelling die werkelijk waar alleen voor jou is. Dus daar mag je in je eentje over debatteren. Want we hoorden het uh, van de week al. Meld Misdaad Anoniem verkoopt de gegevens die daar binnenkomen. Die verkopen ze door aan gemeenten, aan politie, aan verzekeraars. En op die manier kan de organisatie zelf zijn financiële broek ophouden. En daarbij luidt onze stelling... Meld Misdaad Anoniem mag best gegevens verkopen om Nederland veiliger te maken. Ja, de eigen broek ophouden, dat is, het, uh, dat is een vorm van denken... waar wat ik zeg, koop dan een broek die past. Waarom zou, je, waarom zou je niet gewoon een broek nemen? Waarom moet die opgehouden worden? Maar er zit een hele rare manier van denken. Het is ook een soort, weet je wat, jullie krijgen geen subsidie. Nee, jullie moeten daar zelf voor zorgen, Misdaad Anoniem. En hoe zorgen jullie ervoor? Door je gegevens te verkopen aan de gemeente. Van wie krijg je normaal? Subsidie van de gemeente. Het is fopdenken. Je wordt voor de gek gehouden, het slaat ergens op. De overheid moet gewoon goed zijn werk doen en daar moet gewoon geld voor komen. En je moet niet kapitalisme gaan lopen spelen als dat er niet is. Dankjewel, je wel, Francisco. Direct door naar de eerste een stelling. Ozaners met een hoogspanningsmast in hun tuin willen graag weg. We hebben ook kleinkinderen. En uh, daar passen we regelmatig op. En uh, je weet ook niet wat het voor die kinderen betekent. Ja, deze Osanas waren laatst niet blij met deze hoogspanningsmast in hun tuin. En nu adviseert de Gezondheidsraad ook nog eens... om kinderen beter te beschermen tegen zulke straling. Maar is dat gegrond? Want we gaan even de cijfers erbij halen. 135 kinderen per jaar krijgen leukemie. En de Raad zegt dat het mogelijk is dat één kind per twee jaar ziek wordt... door deze straling. Ja, en daarom luidt dan ook onze stelling. Dit is puur angstzaaien van die Gezondheidsraad. En ik weet natuurlijk of de discussie onder hoogspanning komt te landen. Ja, weet je wat het is? Uh, je kunt denken, één kindje per twee jaar... nou ja, dat, dat zijn er niet zoveel. Ik vind dat getal eigenlijk niet zo belangrijk. Ik denk dat wij uh, als mensheid allerlei dingen hebben ontwikkeld... en nog steeds ontwikkelen die hartstikke slecht zijn. En achteraf komen we daar pas achter. Ik zie je fronsen, Patrick. Uh, DDT, uh, softenon, uh, asbest. We hebben heel lang gedacht... dat is het ei van Columbus, wat een prachtige middel. Roken? Uh, ja, roker, ja, daar hebben we ook van gedacht dat het gezond was. Kijk, je komt er nu achter dat iets wat daar staat... eigenlijk weer ongekende uh, gevolgen heeft. En ik denk dat we daar echt heel erg goed op moeten letten. En als we ontdekken dat het slecht is... dat we zeker verder moeten onderzoeken of dat het geval is... en of dat nou één dode kost of honderd. We ontdekken, er zit een slechte kant aan. Joen. Nou, ik, ik ben het best wel met je eens, inderdaad. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over die stra de straling van die hoogspanningsmasten. Er is natuurlijk de afgelopen decennia een ontzettende berg straling over ons uitgerold. En daar weet volgens mij ook nog niemand van wat nou echte gevolgen zijn. Want ik vraag me ook af hoe je dit kunt onderzoeken. Want uh, dit, dat blijft altijd moeilijk, zo'n onderzoek en, en die conclusies. Want uh, je kunt dingen niet isoleren. Je zet niet eens één klas kinderen uh, de hun hele leven onder een hoogspanningsmast. even bij de stelling blijven, Sjoerd, is het angst? Ja, en angst, aan de ene kant is het angst en aan de andere kant is het niet angst. Ik bedoel, ik ben Groninger, dus dat zegt al een hoop. We hebben al jarenlang gezegd dat het helemaal niet schadelijk was... een beetje uit de grond te halen en een beetje trillingen enzovoort. Het was echt allemaal gemeten in de laatste veertig jaar. We konden rustig slapen. En als ik nu hoor van, ach, het is maar één kindje... dan komt toch een auto-boodschap opeens weer boven... van, hebben we dat niet vaker gehoord? Dirk? Ja, ik vind het uh, in dat opzicht wel angstzaaierij. Ik vind dat je hier heel voorzichtig moet zijn. Hè? De, je kijkt ook naar de cijfers die dit aangeven. Die zegt dat het een heel klein percentage is. Ik vind het vreselijk als uh, mensen leukemie krijgen. Hè? Dus uh, ik bedoel, daar hebben we het vandaag niet over. Het gaat er even over van, is het angstzaaierij? En dan zeg ik van ja, met deze kleine getallen... en wat zoals gezegd is wetenschappelijk nog heel slecht bewezen is, moet je uitkijken. Natuurlijk geeft het straling. dus zit zo'n ding niet midden in de, in de woonwijk. Dat gebeurt vandaag de dag ook niet. Dus ga daar voorzichtig mee om. Maar dit heeft heel veel negatieve effecten. Want dan wordt er ook gezegd een zendmast van een, van een, een, een, een telefonie, hè, die geeft ook straling. En dan zeggen mensen, ja, dat ding dat mag niet bij mij staan. Want hè, misschien gaan... En mensen gaan er allemaal conclusies aan verbonden. Zo gauw als je zegt, weet, hè, er is onderzoek gedaan, en het is mogelijk dat, dan wordt de verbinding al heel gauw gemaakt van, het is zo. En zonder dat er feitelijk gekeken van wat, wat is het nou echt Op aan de hand feiten. en hoe goed is die onderbouwing? Op de feiten en, blijven we ja, ja, ik ben het van harte met Dirk eens. Het is mogelijk dat één kind in tweeën. Ja, dat moet je absoluut serieus nemen. Dat is absoluut reden om verder te gaan met onderzoek en te kijken wat het doet. Maar om het nou openbaar te maken op deze manier, zoals de Gezondheidsraad heeft gedaan, dat doet mij denken aan fipronil. Wat ook, ik bedoel, ja, daar was iets aan de hand. Ja, er moest wat gebeuren. Maar de manier waarop dat gecommuniceerd is, is zo'n enorme olievlek geworden. Met zulke gigantische gevolgen die totaal niet gerechtvaardigd waren. Nou ja, dat vind ik hier ook zo. Dus ja, angstzaaien. Ja, maar Nienke, het is wel zo dat de overheid, en ik, ik kijk dan toch even. Van de Sjoerd die zijn Groningen verhaal vertelt. er zelf voor zorgt, zo langzamerhand. Dat ze, dat, dat ze niet meer te vertrouwen zijn. En ik vind dat dit ook een signaal weer. Uh, wordt weer een signaal afgegeven. Een beetje van. ja, het gaat om nee, maar heel weinig. mensen. Nee, daar we, gaat, kunnen ze niet daar vertrouwen. Daar gaat het dus precies dus mee, u, je hebt al een, een, een, een mening over de overheid dat die onbetrouwbaar is. Gek, nou is er een, een, een rapport. Dus het zal wel zo zijn dat het rapport klopt... en dat de overheid per definitie onwaar, onwaarheden spreekt. Nou, en, en, en daar gaat het dus mis. Want dan begint de angstzaaierij inderdaad. En Zoals Nienke Terecht zegt, en ik ben blij dat zij het onderwerp aanhaalde dat ik dat als mijn niet <lacht> hoefde te doen... maar als het ging over Vipronil, dat dat heel veel schade heeft berokkend. Ja. En, en onterecht. Ja, en dat wordt allemaal veroorzaakt door die onbetrouwbaarheid. Dat nee, wordt veroorzaakt het door de manier waarop jeroen, jeroen, het in de openbaarheid wordt gebracht. zonder ja, ja, we, we enige nuance. We we, we nou, hoogspanningsmassen die, die zijn al, die gaan al een paar generaties mee. Maar al die nieuwe dingen, da, daar weten we gewoon nog veel te weinig van... wat de impact daarvan is. Dus ik vind voorzichtigheid wel geboden. En ja, angst is wel een Nee, maar dat is, is goed om dat te onderzoeken. Dick. Alleen, ik vind wel eens... Er is ooit wel eens gezegd, je he, hebt leugens. Hele grote leugens. En je hebt statistieken. En dat is wel... En dat merk ik ook was in onderzoek dat is ik altijd vond het een mooi voorbeeld dat iemand die je noemde je kunt als je, als je het wilt hebben over of een spoorwegbomen nou altijd dicht staan of niet dicht staan hè, dan kun je dat gaan onderzoeken en als je nou uh, zegt dat je vindt dat ze heel vaak dicht zijn dan ga je een hele dag in de trein zitten en dan kom je tot de conclusie dat elke spoorwegovergang de hele dag altijd dicht was en als je in een auto gaat rijden en je rijdt door Nederland kom je tot de conclusie dat het maar een paardje is. Ja, ik stel altijd de Ik denk nog steeds dat we beesten zijn. En vroeger had je al die dingen niet in de lucht. Dus ik ga er dan vanuit van. Als het te vroeger niet was, dan zou het ook wel niet goed zijn voor ons nu. Nienke? Nou ja, Dirk. Of sorry, Jeroen die zegt van hè, voorzichtigheid is geboden. Ik vind juist de andere kant op voorzichtigheid is geboden. Als je nog niet weet wat de gevolgen precies zijn. En je hebt een beetje een, beetje ja, een, een in, gevoel, in het gevoel het bij. En het is mogelijk Krijg dat. Wees dan vier, voorzichtig met je berichtgeving. 2, één. Ja, Patrick, heb jij nou een draadloze microfoon? Ik heb een draadloze is microfoon. Je dat niet, niet heel veel straling. Uh, <truid> ik heb sowieso al een stralende toekomst. Uh, ik wou even zeggen, uh, het kenmerk van hoogspanningsmars is, je kan er slecht bij. Hè? Je kan niet bij dat gevoel. bekroop ook af en toe bij de discussie. Ik moet toch zeggen, Dirk, die vond ik het mooiste te formuleren. Uh, wetenschap moet je zorgvuldig doseren. Dat schrijf je zowel met een S als met een C. Het Lagerhuis. APPLAUS Het Lagerhuis. de dieren uit de dieren. Ja, lijkt me meer dan genoeg. Uh, weet je welke dieren ook los zijn, Francisco? Geef het op. Ja, nou, De valse gieren. De, de valen de, gieren. De ja, ze waren ook valst, vals trouwens. Hè? Uh, de valen gieren uit Artis. Want Artis werkt namelijk mee aan een project om de vale gier op Sardinië te herintroduceren. En ze hebben daar twee jonkies uitgezet. En daar zijn ze ook veel beter af dan in zo'n kooitje in de hoofdstad. Ja, terwijl je zou denken op Sardinië, daar zitten ze ook allemaal op een. Maar goed, uh, <laughs> <laughs> die, daarom luidt onze stelling dierentuinen zijn niet meer van deze tijd. Dat let natuurlijk op wie zich in een hokje laat stoppen. Precies, ja. en ik begin natuurlijk bij Dirk. <tie> ja, ik vind het hartstikke goed dat die dierentuinen er zijn. Want je ziet het dus nou, hè, dat ze deze dieren weer herintroduceren. En dat kan ook in het wild. Dus volgens mij hartstikke goed om populaties te bewaren. Aan de andere kant vind ik het ook heel erg goed voor mensen... die niet die dieren in het wild uh, kunnen zien... omdat ze niet die uh, portemonnee hebben om een fantastische safari te gaan doen. Dat ook kinderen uh, uh, van die gezinnen kunnen ervaren... Uh, welke dieren als ze zijn en hoe zorgvuldig als we daarmee om moeten gaan met de wereld om te zorgen dat die dieren ook kunnen blijven. En dan vind ik dat vele malen beter als mislukte projecten... van uh, mensen die als hobby proberen een Oostvaderspas te gaan inrichten. Ja, wonder. Nou ja, dat, dat, ben ik, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben blij dat de dierentuin de laatste tijd wel veranderen. Vroeger waren het echt van die hele kleine hokjes... en dan zag je zo'n gorilla en arts, ik weet het nog, als kind... zag ik dat dan zich stierlijk te vervelen in 2 bij 2 Inmiddels zijn we dat allemaal helemaal aan het aanpassen. En ik vind het ook goed, uh, hoewel ik me realiseer... dat het voor de betreffende dieren nou niet echt... misschien een hele ideale levensstijl is. Ik vind het goed voor het conserveren van dieren. Eigenlijk, ja, ik sluit me gewoon aan bij Dirk. Uh, Sjoerd, <laughs> ik vond vroeger dierentuin altijd waardeloos. En ik, ik heb, later kwam ik erachter dat vroeger... Had je dat, dat 95% van de aarde bevolkt werd door wilde dieren. En nu wordt 95% van de aarde door gedominiseerde beesten gewoon uh, bevolkt. Jo, die, en er zitten kleine wilde dieren. De kleine, de, de kleine groep wilde dieren hebben nog maar heel weinig ruimte enzovoort. Dus we moeten vreselijk ons best doen om te zorgen dat al die verschillende soorten er blijven. Helaas heb je daar onder andere ook dierentuinen voor nodig. Want je kan niet zeggen tegen die vale gieren of mensen die als je naar Sardinië gaat. Misschien is het goedkoper om die boeren dood te schieten... die, die, die het uh, die, die gif daar neerleggen, weet je wel zo. We moeten echt bewust zijn dat de beesten die we hebben... op deze aarde gewoon, gewoon beschermd moeten en worden. En daar heb je dus dierentuin daar bij heb je nodig? Daar hebben we dus nu helaas dierentuin voor nodig. Ja, die kunnen daar wellicht een functie in, uh, in uh, spelen. Maar er zijn er volgens mij ook heel veel dieren in de dierentuin... die niet bedreigd zijn. Uh, maar als je die, bier, die dieren... Kun je ook niet zomaar loslaten als het tien jaar in die ziek, dierentuin zitten. Uh, nee, dat zijn niet dus. mensen. Maar goed, die, die jong gekweekte wellicht wel. Dus dat, ja, ik vind het wel een lastige hoor. Want uh, ik denk, weet je, als we het over dierenwelzijn gaan hebben... dan zijn er andere gebieden waar veel meer winst te behalen is. Bijvoorbeeld de bio-industrie. Daar wordt veel meer uh, ellende onder beesten aangericht. Maar uh, ja, het is wel uh, een, een aan de tijdsbeeld uh, uh, onderhevig ding... waar we nu langzamerhand wat meer over gaan nadenken. Nienke, ben jij nog iemand die van dierentuinen houdt? Ik vind uh, uh, soms vind ik een dierentuin wel leuk, maar dan vind ik het inderdaad wel belangrijk... Uh, dat dat een beetje normale leefomstandigheden hebben. Wat uh, Jolanda inderdaad zei, die hokjes van 2 bij 2... volgens mij zijn zijn arts nu ietsje groter, maar niet heel veel meer groter. Maar als je kijkt bijvoorbeeld uh, naar een burgershoe, uh, nee, het is geen steppen. Uh, maar daar hebben ze een veel, veel ruimer leefomgeving. Uh, um, ja, maar bij Indonesië zijn wel de wilde en, dieren afgeschaft. Ja, maar je, je, kunt je, wel afvragen, je kunt je wel afvragen hoe wild de dieren zijn die in dierentuinen leven. De meeste zijn al in gevangenschap geboren. Dus zijn dat nou werkelijk nog wilde dieren? Ik denk het niet. Ik weet het ook niet, ja. Dirk. Nee, ja, in, in dat opzicht heb je gelijk. In uh, dierentuinen zijn het geen, uh, geen wilde dieren meer. Nee, dat, maar dan vraag ik me nog wel eens af, hè, van waar zijn nog wel wilde dieren? Zijn we ja, vroeger, waren, vroeger waren honden nee. ook wild. Dat vinden we nee. nu voorkomen geaccepteerd. Maar ze zijn ja. ook niet meer zo wild. Ja. Dirk vraagt zich af, waar zijn er nog wel wilde dieren? Ik zou denken, misschien zegt hij nog Oostvaardersplassen, maar dat kwam er niet vanaf. <laughs> vanaf. Uh, ja, ik, wat ik niet gehoord heb, is de beste manier om dieren te beschermen... op deze planeet, is alle mensen opsluiten. Het lagerhuis. Your Honor, I object! Overrule. Good call! Your Honor. Your Honor, I object. Objection, Your Honor. I object. I object, Your Honor. Your Honor. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Nou, Judgment Day die komt juist helemaal niet zo vaak voor... want volgens voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak gaan mensen met een kleine portemonnee niet snel naar de rechter. Terwijl een klein financieel geschil juist op een kleine portemonnee... het meeste impact heeft. Hij wil daarom dat de kosten om een rechtszaak te voeren... drastisch omlaag gaan, de griffiekosten dus. Juist mensen met een kleine portemonnee... moeten ook bij kleine financiële zaken... Een gang naar de recht kunnen maken. Ja, en daarom luidt onze stelling: je gelooft het niet. De gang naar de rechter moet veel goedkoper worden. En ik let natuurlijk op of er niet te veel dure woorden gebruikt worden. Jeroen. <totstuken> ja, ik. Ik uh, heb het recent uh, helaas meegemaakt. En uh, dan kom je dus, inderdaad, wordt je op kosten gejaagd. Doordat je gedaagd wordt door iemand anders. En zelfs in een hoger beroep moet je nog griffiekosten betalen. Als, uh, terwijl je dat helemaal niet uh, om hebt gevraagd. Ik vind het wel een ding. En aan de andere kant, als iedereen, uh, omdat het toch niks kost, voor ieder wissel je naar de rechter gaat rennen, dan, uh, dan gaat het ook een beetje fout. Dus ergens moet je volgens mij. Ja, ik, weet, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. Maar wel zeggen: Nou ja, ja, dit is onzin. U mag er niet eens aan beginnen. Maar ik Jolande. weet niet wie dat zou nou, moeten bepalen. Ten eerste is het zo dat mensen met een kleine beurs. een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand kunnen aanvragen. Als je onder een bepaald inkomen zit. Dus dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand. een belangrijk deel van, je, van de kosten ook. Van de griffiekosten. Dat is één. Uh, twee vind ik het uh, heel erg in de hand werken dat we nog meer deze maatschappij gaan juridiseren. Ik ben mediator. En dat betekent dat ik hoop dat mensen hun eigen problemen samen gaan oplossen. Kan eventueel met mediation? Tuurlijk, Is in ieder hebben... geval een stuk goedkoper. Ja, we hebben publieksparticipatie, zeg ik wie je bent. Hallo, ja, ik ben Eloud. Ga je gang. Hoi. Ja, ik uh, wil even uh, aansluiten bij Jeroen. Want als je het recht zo goedkoop maakt en uh, heel betreedbaar maakt... zorg je dat de drempel ontzettend laag komt. En zoals Jeroen zal al zijn... Voor als mensen voor het minste en geringst, geringste al naar de rechter stappen... dan wordt de rechtszaal niet uh, een plek waaruit noodzaak uh, uitspraken worden gedaan... maar wordt het eigenlijk gewoon een fabriekzaal. En dat is niet wat we willen met het Nederlands rechtssysteem. Ja, ja, ja. Uh, Lienke, jij, jij dit advocaat vertelt. Ja, ik, ik, ik zie beide kanten van de medaille. Soms is het schrijnend dat mensen het niet kunnen betalen... die er eigenlijk wel toegang toe zouden moeten hebben. Uh, ik ben ook nog uh, tuchtrechter, uh, de Raad van Discipline... Daar, uh, daar zit ik in van advocaten. Daar was tot voor kort geen grif, griffenrecht. Daar is nu een griffenrecht geïntroduceerd een paar jaar geleden... van 50 euro om daar je zaak aanhangig te mogen maken. Nou, dat is niet heel veel geld. Dat heeft echt wel geleid tot een verandering van het soort zaken... wat daar nu behandeld wordt. De echte, ja, de echte onzinzaken zie je gewoon veel minder. Omdat mensen niet meer ach, weet je, wat maakt het me uit, het kost me toch niks. Dus ja, er moet wel, vind ik, enige drempel zijn. Nog afgezien van het feit, die rechtspraak kost echt heel veel geld. Als je ziet wat een zaak de rechtspraak kost... nou ja, dan is het misschien niet zo gek... dat daar gewoon wel aan bijgedragen wordt middels dat gifje recht. En wat Jolanda zei, als je echt min, he, min vermogend... noemen ze dat dan zo mooi in die wetgeving bent... dan krijg je een zogenaamde toevoeging, wordt ook wel pro-deo genoemd... en dan heb je wel gewoon toegang tot de rechtszaal. Een helder uitleg, Sjoerd, ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het wel mee eens, maar kijk, ik vind recht vaak niet rechtvaardig. Maar ik vind het wel rechtvaardig als iedereen gebruik kan maken van recht. Jij vindt recht vaak niet rechtvaardig? Nee, heel vaak is recht gewoon absoluut niet rechtvaardig. Maar dat klopt wel volgens de regels zoals je het volgt. En daar kan je toch een heel nagevoel gevoel bij overhouden. Dus dat, is iets, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Nou, en dan is mediation zo mooi. Ja. <tie> Het is, is het eigenlijk. Win, Jolande, ik snap jouw oproep. Maar het is natuurlijk de, de, de, de, de hond in de pot voor het lagerhuis. Als we de hele tijd een mediator hebben. die de hele tijd maar gewoon uh, de boel gaat middelen. Ja, we ja hebben nee, juist er zit we juist wel nodig. Daar zit echt wel wat in, maar Dat je ja. elkaar begrijpt, hè? Nee, maar Als er zit we, echt wel wat in. Ja. Hè, Ook aanhakend bij short. Ik zeg altijd: recht hebben en recht krijgen zijn echt heel verschillende dingen. En wat dat betreft, alternatieve dispute revolution. Hoe heet het? Alternatieve dispute revolution. Nou, ja, whatever. I Negotiation mean, ja. en dat soort dingen biedt vaak een veel betere oplossing omdat het niet altijd helemaal volgens de regels is, maar wel een oplossing die voor partijen plezierig is. Dik ja, Ik sluit me helemaal bij aan. De he. jeugd heeft de toekomst, dat geloof ik echt. En inderdaad, wat er net gezegd werd door een jong iemand... daar ben ik het helemaal mee eens. Want je moet echt vreselijk uitkijken. We moeten beseffen wat dingen kosten. En ik zie te makkelijk wordt er wel eens afgewendeld van... we doen dat collectief. Dus ik vind het prima dat je weet wat iets kost. En als iets duur is, dan moet je dat ook weten. En er zijn een aantal mogelijkheden dat je wat makkelijke toegang hebt. Maar het moet niet zo zijn dat iedereen maar voor het minste... of geringste daar naartoe stapt. En dan ben ik inderdaad ja, Nee, een op invers, kom maar, kom maar, ja, wat klopt, zegt hij dan altijd? Dit was mijn uitspraak en daar moet ik als... het mee doen? Dat zeg je allemaal, sorry. Dat, dat zegt hij, die rijdende rechter dan. Dit is mijn uitspraak en daar moet u oh, het mee ja, doen. Dit was het debat, daar moet u het mee doen? Ja, de rij, de, ik heb geen rijbewijs, dus dat zie ik nooit. <lacht> um, ik vond we wel, of wat we altijd bij het laaghuis zien... is dat mensen hun eigen onderwerpen erin fietsen. Hè, waar we het ook over hebben. En de hoofdprijs gaat toch naar Jolande. Hoe mooi die dan deed. Hoe mooi die dat met de mediation. Ja. Dankjewel Francisco van Jolen. En ik bedank ook onze debaters Nienke Klaas, Sjoerd de Vries... Jolande de Best, Dirk Bruin, en Jeroen Doen dit was het Lagerhuis. Dankjewel, publiek. Ik wil er een keertje bij zijn? Ga naar het lagerhuis, het En nu snel terug naar Willemijn Veenhoven. Dankjewel, Patrick. Dankjewel. Volgende week, gewoon dezelfde tijd, weer een mooi Lagerhuis. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De nieuwsbv. Zometeen in Radio met Ballen blikken wij terug op de carrière van Bob de Jong. Hij zit hier naast me Ik komt net binnen. Over de goede en de slechte tijden gaan we het uiteraard hebben. En Bob, nu moet je even meeluisteren, dit is leuk. Um, bijvoorbeeld die keer, als we het hebben over slechte tijden... tussen aanhalingstekens, die keer dat je werd aangehouden door de Marge ik weet niet of je dat nog weet. Oud-collega Ben van den Burg... die weet het nog heel goed. Bob is net wereldkampioen bij de junioren geworden. Bob komt op Schiphol aan en we hadden het plan opgevat... dat hij nog een keer wereldkampioen moest worden dan met Skillers. Dus we hebben Skillers aangetrokken en we zijn door Schiphol gaan rijden. Alleen de security vond dat iets minder prettig. Dus de security die pakt hem op verder. en is natuurlijk met een sisse afgelopen... want we hadden het over de wereldkampioen junioren... En later heeft Bob nog veel mooiere dingen gedaan. Bob blijft voor eeuwig mijn held. Bob de jong, wat een koning. NPO Radio 1. Dat is zo meteen. Nu het NOS journaal van half twee. Hier is Dorot Meegens. De beroemde Oostenrijkse kinderdokter Hans Asperger, de naamgever van het syndroom van Asperger, blijkt betrokken te zijn geweest bij een Oostenrijks euthanasieprogramma van de Natie's. Met dat programma zijn honderden gehandicapte kinderen vermoord, blijkt uit onderzoek van medische historici.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 Dankjewel, de De bij Jolande van der Velden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogmade en Leidsenham 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Richting Amsterdam bij Hoogmaden een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen. Ook stond er even een kapotte vrachtwagen op de A58 van Breda naar Eindhoven. De reishok is weer vrij. Tussen Tilburg en Moorgestel nog wel een kwartier vertraging. Radio. Met ballen. Sportcarrières kennen vaak hoogtepunten... maar de meeste sportcarrières hebben ook een achterkant. Bij winnen hoort verliezen en bij goud hoort lood. Elke donderdag praat ik uitgebreid met een topsporter... over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. En daarnaast uh, uh, zit iemand naast mij die zo gek is van het schaatsen... dat hij tot zijn 39e doorging. En als coach nu furoren maakt in Zuid-Korea. Naast mij, Bob de Jong. Bob, goedemiddag. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Dat was net een leuk stukje wat je hoorde van ja, Ben van den Burg. Ben op de stip. Een <laughs> uit 1996, meen ik. Ja, en dan gingen jullie dus op, uh, op skielers uh, loeihard naar Schiphol. Ja, ik was net het vliegtuig uit en Ben die stond me op, op te wachten. Ja. En uh, ja, die had uh, skielers meegenomen en ik, uh, ik mocht nou, echt... Achter de douane uh, ja, door Schiphol eigenlijk heen uh, Ja. En dat, uh, ja, Ben die ging achter me aan. Maar <laughs> nou, dat was uh, echt met, uh, met noodgangen de trappen af en over de lopende banden heen. En uh, ik nee. vond het niet raar dat ik uh, aangehouden <laughs> En Ben, ben was slim die dacht, laat hem maar voorop gaan. wordt word hij tenminste opgepakt. En zo gebeurde door de ja, klopt. En toen moest je Lulas Brugman dan midden er weer uit te praten. Of ja, ik nee, nee, was een jong broekje en ik, uh, ik stond echt te klapperen van waarom. En uh, ja, uh, dat moest ik toch doen. Ja. Dus dat heeft de redactie verder gedaan. Ja, ja, dat moest ik toch doen van Ben van den Burg. Ja. Is, dit, is dit typisch Bob? Hou je wel een beetje van een geintje? Ja, nee, ik was altijd fan van, van Ben ook. Ja. En uh, ja, toen hij daarmee mee aankwam, uh, ja, dat, uh, dat paste gewoon helemaal in mijn straatje. En dat was gewoon meteen, uh, ja, natuurlijk uh, ga ik dat doen. En uh, leuk. Uh, Weet je dat ik ook fan was van Ben? Ik had vroeger <laughs> plaatjes van Ben van den Burg in mijn agenda. Ja, Ja. Dat, ja. Uh, uh, ja. Ja. Nee, kan je dat, kun je dat onze, voorstellen Dat is onze tijd, hè? <laughs> ja. Goed, maar die is hier niet. Jij bent hier wel, want jij hebt een ongelooflijk verhaal... van, van, natuurlijk van wat je allemaal hebt meegemaakt als schaatser... maar ook natuurlijk um, van je trainingscapriolen uh, in Zuid-Korea. Een, een zeer succesvol trainer ben je tegenwoordig. Daar gaan we allemaal over hebben. We staan eerst even stil, want dat is natuurlijk mooi om zo te beginnen... met wat hoogtepunten uit je carrière. The silver medalist. Mr. Paul de Jong. De Jong uit Leiden, jawel! 13-26-61. De wereldtitel is voor hem. Ik heb gewoon uh, de 12 voor het eindelijk helemaal dood. Je deel gewoon voor dit publiek hard rijden. Geweldig. De Jong, wakker worden! Daar komt hij. We gaan naar de bel voor Bob De Jong. Hij is nog steeds wakker. Jawel, hij schaadt nog steeds. Wat een lekker geluid! Jawel! Hij gaat een dik persoonlijk record rijden. Ja, en dat doet hij in Turijn. Want hier komt hij. 13 0 57. Een dik persoonlijk record voor Bob de Jong. verloopt voorlopig de tweede tijd. Maar de Jong de eerste. Ik had uh, de spirit in me. De Olympische spirit, geloof ik. Eén ding is zeker, goud hebben we voor Bob de Jong. Daar komen ja. deze jongens niet aan. Goud voor Bob de Jong. Gaat voor Bob de Jong won vandaag alweer. Na de vijf kilometer van gisteren was er nu goud op de tien kilometer bij de wk -afstander. Oh, Ongelooflijk, weet je gewoon zoveel zo harder rijden dan de rest. En, uh, ook nog zo'n ja, zo tijd, we zijn zinnig hard. Dik uh, nou, Dick jaar gewoon hier in, uh, in Inzo rijden. genieten. Ja, mooi om te horen dit. Ja, absoluut. Ah. absoluut. Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen, al die medailles. <laughs> er zijn er nogal wat. Uh, ja. In ieder geval vier op de Olympische Spelen en in ieder geval twintig op het WK. Dan 24. Kan nog... 24, excuseer. Nou, ja, <laughs> 24. Uh... <laughs> Kenners noemen jou een van de beste steers van de wereld, vooral op de 10 kilometer natuurlijk. Is dat iets dat je, je beseft, hoe goed je was? Nou ja, meer en meer. En zeker uh, afgelopen jaar dat ik in Korea rondliep en. Uh, ja, dat de hele schaatswereld in, in Korea echt nou ja, mij aanbidden. En ik, ik, ik liep erin rond als een, als een held. En ik had zoiets van, ja, maar ik ben gewoon Nederlander... en ik heb mijn ding gedaan wat ik moet doen. Ja. Uh, maar dat is heel wat anders in Korea dan in Nederland. Ja, en hoe merk je dat, dat ze je aanbidden? Uh, ja, gewoon de manier van aanspreken. En uh, dat de kinderen echt van, of de, de, de jongere rijders, of de nee, de, de oudere actieve schaatsers. Ja. Uh, echt naar je opkijken. Zo van, oh jee, uh, een soort rondje, van, rondom me heen lopen. En uh, ja, gewoon een soort aandacht vragen, maar toch eigenlijk niet durven. En hoe spreken ze je dan aan? Wat, wat, wat, wat zeggen ze dan? Ja, uiteindelijk, uh, ja, coach, coach Bob. Ja. En hoe, hoe is dat op zijn Koreaans? Uh, coach die Bob Coachie Bab. Co <laughs> Als <je laughs> jong en oud zegt, Jouw co ja, Coachie ja, dan zeg je dat is Bob. <laughs> nee, dat, ja, dat euh, heb, ik. heb ik meteen bedacht. Van, nou, laat maar gewoon in Bab. En, ja. uh, ook de manier van schrijven is dat makkelijker. Uh, dat hebben ze meteen uh, vanaf het begin af aan gedaan. Uh, ook ruim voordat ik coach was. Hm. En dat, ja, als hij dat wil gaan veranderen, dat, uh, ja, geen, dat heeft geen zin. Ja. Zo meteen meer over jouw avonturen in Zuid-Korea. Maar, maar eerst het bingo-molentje. Uh, het is je uitgelegd, hè? je gaat eraan draaien. En de vragen die erin zitten, die zijn bij okay. elkaar gezocht door psychologen. Die zeggen, als je die vragen beantwoordt dan leer je elkaar snel kennen. En er zitten ook wat vragen in van andere sporters. En jij mag straks aan het einde van deze uitzending ook weer een vraag erin doen. Dus ga je gang. Ga maar draaien. Hm. Hoe, hoe komt hij eruit? Hoe <laughs> komt hij eruit? Ja, goede vraag. Ja. Zit er geen, ja. Ik heb hier uh, 51. 51. Uh, ho, ho, wacht even. Ja, wat dacht je tijdens je allereerste wedstrijd op topniveau? Weet je dat nog? Uh, nou, vlak, ja, ik weet... Uh, weken junioren in 96. Toen ik voor de tweede keer uh, klaar stond voor mijn tweede wereldtitel. Ja. Toen stond ik echt aan de staat van... Uh, oké okay, nog zeven minuten en dan, uh, ja, dan ben ik weer wereldkampioen. Ja, en dat gebeurde ook. En dat gebeurde ook, ja. ja. Maar dat was eigenlijk het enige wat je dacht. Ja. <laughs> Lekker makkelijk. Nou ja, maar goed, ja, dat, ja, ja. Dat, dat was mijn tweede wereldtitel al. Ja. Ik was een regerend wereldkampioen en ik stond er na drie afstanden ook gewoon dusdanig goed op. En ik, uh, ik was ontspannen en gelijktijdig uh, heel zeker van mijn zaak. Ja. Nou, mooi, dat is een prettige gedachte, lijkt mij. Ja, Geen twijfel, alleen maar zekerheid. Ja. Nog eentje. Ik had hem al, uh, gedraaid. Uh, had hem al gedraaid. 14. 14. Uh, ja. Ja. Wat, is, wat is de beste manier om te ontspannen? Uh. Ja, volgens mij uh, gewoon een heel rustig praatprogramma opzetten. En dan op lang uit de bed gaan liggen. En wat is een heel rustig praatprogramma? Nou, ik lig uh, regelmatig uh, val ik uh, met een nieuwsbv in slaap. <lacht> dat is ook een mooi tijdstip. Maar dat deed ik in, in Zuid-Korea. Ja. Uh, zette ik ook heel veel Radio 1 op. En ja. Dan, ja, uh, zeker midden op de dag... Dan, uh, dan zit ja. je in het programma te luisteren van in de ochtend. Uh, ik weet het, nu het programma zo niet. Maar uh, ja, uh, praatprogramma's, daar uh, werd ik echt uh, gewoon rustig van. En uh, kon ik lekker mijn middagdotje doen. Uh, Als je nu maar wakker blijft dan, hè, dat, zou ik uh, Dat doen we zeker. <lacht> <lacht> uh, we hebben hier nummer zeven. Nummer zeven. Um, ah, dat is leuk. Dat is van uh, Jules Fransen, die Yudoka. Nou, Ik kijk even naar de regie. Of we die hebben? Ja, die hebben we. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Nou, dat ik kort. zou <lacht> <lacht> je het willen worden. Oeh, ja. Nou, ja, volgens mij gewoon ook als een, uh, uh, uh, ja, een vak die uh, alleen maar leefde voor het gaat. En. Uh, gewoon met, met mooie, goede overwinningen. En zeker ook wel uh, hard moeten vechten voor, voor die overwinningen. En daarbij ook nederlaag hebben heb geleden. Ja. Maar ja, vooral natuurlijk uh, en als uh, dan nou ja wat, nog, ik, wat ik wel meer deed dan alleen maar uh, uh, rondjes rijden. En uh, dat ik naast het, uh, het sport ook nog uh, aan ja, het werk geweest ben. En uh, ja... Uh, ja, ondanks of naast mijn trainingen heb ik mijn kunnen afgerond. En ja. Uh, ja, daar, daarbij heb ik gewoon ook gewerkt. En uh, ja, uh, meerdere jaren heb ik het gecombineerd met... Uh, Dit moet allemaal, met je je moet allemaal op je grafsteen, hè, wat <lacht> je ja, nu zegt. Je ja, moet allemaal op je grafsteen. moet ik dat toch wel vooraf gaan, gaan opschrijven? Nee. Okay. Goed, nee. laten wij gaan praten over jouw carrière. Um, we gaan eerst eigenlijk meteen even luisteren. Bob is Bob. Dat wordt al vaak gezegd. En ik denk dat het ook zo is. Bob, als ik vraag aan mensen... wie kent Bob de Jong niet... dan steekt zelden iemand zijn hand omhoog. Bob, iedereen kent jou. En dat is iets waar je volgens mij best wel trots op mag zijn. En je hebt dingen anders gedaan in je sport. Je hebt heel veel gewonnen. Je bent op alle Spelen actief geweest tussen 1998 tot en met 2014. Je hebt op al die Spelen ook medailles gewonnen. Um, waanzinnig knap. En je deed het altijd anders. En ik ben, ja, ik ben op bepaalde mate wel gezond jaloers op jou... maar je hebt heel lang heel veel plezier in jouw schaatsport gehouden. En, um, ik mag graag naar je kijken. Ik vind het mooi wat je hebt gepresteerd. En ik, uh, nou, ik ben, wat dat betreft, uh, ik ben een groot fan van jou. Weet je wie het is? Ja, Jochem Uithagen. Ja, Jochem Uithagen. En die stelt een mooie, mooie vraag. Of die aan, aan de orde stelt: die van, hoe kan het toch dat jij zo ongelooflijk lang bent doorgegaan. tot je 39e? Ja, ten eerste, ja, Jochem is altijd. Uh, dat heeft hij al meerdere keren uitgesproken. Ik ken dit fragment ook. Ja. Uh, met Jochem heb ik een hele mooie, uh, mooie band. En, uh, ja, wat hij in Zalkleek gedaan heeft, uh, was ook waanzinnig. En daar ben ik ook wel een stukje jaloers op, dat hij dat in één spelen. Maar zijn carrière was relatief heel kort. Ja. Uh, maar hoe kan het dat jij zo lang met zoveel plezier bent doorgegaan? Met dat lichaam ook. Ja, ik, ik 39 denk wel dat, is best wel oud voor een Ik denk wel dat dat wel te maken heeft gehad met de ontwikkelingen binnen de schaatsport. En, uh, ik werd uh, mijn eerste World Cup... Uh, reed ik op vaste schaatsen. Mm -hmm. uh, vervolgens zijn we naar nou, de klapschaat is gekomen. We zijn op betere ijstijden kunnen we gaan trainen. Mm -hmm. We begonnen om één uur in de middag. hadden we een uurtje ijstijd in Heerenveen. En dat is uitgebreid naar twee keer per dag dat we konden, konden trainen. Ja, maar goed, en we dat hebben snellere pakken natuurlijk... gekregen. En daardoor ja. zijn we iedere keer harder gaan rijden. Ja. En door ja, jezelf iedere keer te verbeteren. En dat heb ik continu ook in mijn kop gehad. Uh, van, uh, ja, het uiterst uit je lichaam halen en daarmee harder gaan. En iedere keer. Durf, uh, zo'n record rijden. En dat ja. blijft gewoon motiveren. Ja, oké. Okay. Dus de technische, technologische ontwikkeling, maar dat geldt natuurlijk voor meerdere schaatsers. Uh, maar ik denk toch ook wel, jouw ongelooflijke drive, die hebben anderen ook, maar jij hebt misschien net ietsje meer. Want ik las bijvoorbeeld uh, na de spelen in Vancouver 2010, had jij Brons. En toen vroeg er iemand geloof ik van, ga je nog door? Ja. En dat vond je. En ik las van dat je dat een hele, hele stomme vraag vond, eigenlijk. Uh... Ja, die, die vraag die kwam toen even binnen van mij van, ja, ho hoe zo stoppen? En ik zei, nee, ja, nee dat, dat zit niet in me. De schaatsen zit zo diep van binnen. Ja. Uh, ik had helemaal niet de gedachte om, om daarmee uh, mee te stoppen. Alleen ja, ik was wel op zoek naar nieuwe uitdagingen. En, uh... Maar wat betekent dat als je zegt. de schaatsen zit zo diep van binnen. Is betekent dat ook dat je dat je misschien geen, echt geen ander leven destijds kon voorstellen buiten het schaatsen? Uh... Nou nee, ja, nee, ook daar ben ik nooit uh, heel erg mee bezig geweest. Nou, in die zin, ik heb mijn opleiding gedaan. Ik heb een bouwkunde gedaan. Ik ben uh -huh. aan het werk geweest daarnaast. En ik zag gewoon in mijn omgeving ook... Ja, uh, het leven wat ik nu heb is zo mooi. Ja. En ik ben uh, zo gezond en goed bezig met mijn lichaam. En uh, er zit nog steeds verbetering in. En ik, uh, de wereld, uh, de schaatswereld... Uh, ja, dan had ik het gewoon zo, zo naar mijn zin. En ik voelde ja. me overal welkom op elke ijsbaan waar ik, waar ik kwam. Een echte vakidioot. Ja. Echte ja. <laughs> ja. Even, even naar de winterspelen met je welnemen in 2002. Salt Lake City. Um, toen ging je als favoriet uh, kwam je aan de start op de 5 en de 10 kilometer. Dat, ja. dat, dat, dat lukte niet. Dat werd best een debakel. Je werd dertigste op de 5 kilometer. e op de 10 kilometer. Het ging ja. ondanks dat je een ongelooflijk sterk lichaam altijd hebt gehad. Wat ging er mis daar? Nou, wat, wat daar mis is gegaan, dat, ja, dat blijft echt een uh, mysterie nog. Uh, natuurlijk hebben we wel gekeken, lichamelijk uh, gekeken, mm. bloedonderzoek, alles hebben we nagekeken. Mm. En uiteindelijk uh, moet het gewoon een mentaal uh, gedeelte geweest zijn. En ja, ook daar, wat ik uh, eerder aangaf al, uh, stond ik aan de start van over acht minuten ben ik olympisch kampioen. Ja. Uh, zo zelfverzekerd en het moest gewoon daar gebeuren. En, het kwam me gewoon niet uit. En, uh, in mijn eerste rondjes liet ik hem al, al, al vallen. Kon ik mijn rondetijden niet helemaal beetpakken. En heb ik mijn kop laten hangen. Ja. Maar meestal en... zou je denken dat een mentaal probleem is. van Oh jee, ik word geen kampioen. Maar jij dacht het tegenovergestelde. Ja. ja. ja. Ik, ik was echt vol overtuigd. Van, over acht minuten ben ik olympisch kampioen. Ik dacht er <laughs> eigenlijk heel makkelijk over. Wat ik uh, eigenlijk zes jaar eerder uh, bij twee WK junioren uh, ook oh, ja. gehad had. Uh, alleen, ja, dit was wel even een ander niveau, een ander podium. Dus dan ben je zo overtuigd dat je Ja, in de trainingen reed ik zo, schaats, zo loei hard. En uh, er was geen, geen enkel twijfel. En, ja, en dan uh, heb je tien dagen de tijd om uh. erover na te denken... voor de tien kilometer. En er werd van alles geschreven. En ik kreeg van alle informatie naar binnen. En ik heb telefonisch uh -huh. contact gehad met mijn sportpsycholoog. Ja, want na die tijd, hè, want uh, als ik goed begrijp... je had al heel lang een mental coach. Je was een van de eerste die een mental coach had. Na die tijd, na, na, na dat 2012... 2B 2002 ben je weer teruggegaan naar um, uh, Rico Sruijers. Ja, Rico. Wat heeft hij met jou kunnen doen? Wat heeft hij in jouw hoofd kunnen doen... dat je het daarna weer helemaal hebt opgepikt? Ja, ik weet niet. Uh, in eerste instantie uh, rust en, en kunnen ordenen. Uh, en vervolgens uh, ja, hebben we richting de Olympische Spelen... toen het echt uh, nabij kwam. De hmm. laatste maand hebben we heel intensief... hebben we uh, uh, terug kunnen koppelen naar je eigen ik. Uh, wat, wat betekent dat? Uh, nou, ja, de... Terugkomen bij jezelf en, en niet denken van de uh, omgeving. Uh, het enige wat jij moet doen, dat is een binnenkant van een cirkel. Daar ben jij. En alle dingen daaromheen, daar, je coach en je trainer, uh, je fysiotherapeut, die zit in die tweede cirkel. Maar je ja. derde cirkel, dat is zeg maar de familie of plo ploeggenoten... Ja, ja. Uh, ja, die gaan al afleiden. Dus hoe meer je in die binnenste cirkel blijft, binnen je, je eigen ik... Uh, ja, kan je bij je eigen focus blijven. En hoe verder je eraf komt, ja. Ja, gaat die, gaat die focus weglopen. En, en daar ook... heeft hij me echt uh, handvaten bij gegeven om, uh, om die rust te vinden uh, voor de rit. Ga je dat ook echt uittekenen dan met een cirkel? Nou, ja, dat dan... hebben we wel, uh, ja? wel uitgetekend, ja. ja, ja de, nou, de, dat zijn, in binnen de binnencirkel zet, zet je dan de dingen die echt belangrijk zijn en dan ja, werk je in het de, zo uit. Ja. In de uh, sportpsychologie en uh, ook algemeen mm -hmm. is dat wel een heel, uh, ja, een ja. heel bekend uh, fenomeen de cirkel. En zie je dat dan ook voor je? Want als je dan aan de start staat, dan zie je die cirkels wel voor je en denk je ja, niet denken aan familie en aan uh, gelukkigheid. Nee, nee, nee. Dat, want dat, dat is eigenlijk niet... de basis van de psychologie. Van denk niet aan een sinaasappel. <laughs> waar, ja, je, ja. waar denk je dan aan? Nou ja, juist aan hetgeen waar je dus niet aan mag gaan denken. En ja. Dus je moet dat soort dingen moet je niet uit ja. willen schakelen. Die moet je gewoon uh, bedenken van waar moet je wel mee bezig zijn. En ja, dat was op, voor mij op dat moment. Ik moet zorgen dat ik aan de start uh, goed wegkom. Uh, die bochten, drie passen, bochten in. Hmm. Uh, en dan gewoon je techniek. En ja. aan je techniek gaan denken waar je op dat moment veel aan hebt. Goed, die Mind to is super belangrijk voor jou geweest. Ik denk dat je niet uh, zonder had willen, willen zitten. Nou ja, dan had ik dit uh, zeker niet meer kunnen bereiken. Nee, nee. Zometeen meer over de carrière in Zuid-Korea. Dat heb ik nu al drie keer gezegd. <laughs> maar, maar, maar dan echt. Uh, maar eerst gaan we een plaat draaien. Wat heb je meegenomen en waarom wil je die horen? Ik heb uh, meegenomen Eiland en de Locomotives met uh, Beyond the Venus Line. En uh, deze band heb ik toen een keer in, uh, in Bevrijdingspop in Haarlem uh, gehoord. En dat is pakte mij zo. En ik heb uiteindelijk die band uh, dichtbij uh, te pakken gekregen en gevraagd van goh uh, ja, zo, zo ik uh, ga mijn carrière beëindigen. En hun waren meteen van goh, maar daar gaan we wat mee doen. En die hebben dit nummer voor mij geschreven. En in het nummer wordt eigenlijk mijn hele carrière bezongen.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 I hate it, son. Bob de Jong dacht, ik wil een nummer. En hij kreeg een nummer, speciaal voor hem geschreven. Kraakers eiland en de locomotief is beyond the finish line. Radio met b -b -b -ballen. Bob de Jong hier, oudschater, thans coach voor Zuid-Korea. Je blijft hè daar, of niet? Ja, we zijn nog volop in gesprek. En, uh, het heeft even geduurd. We hebben daar een onderzoek gedaan naar de ja, uh, structuur binnen de bond. Uh, dat is uitgevoerd door de overheid en daardoor... Uh, ja, zijn wij uh, eigenlijk een beetje een zijlijn neergezet van dat uh, dat gaan we wat later doen. Dus we zijn eigenlijk uh, ja. ja wat later in uh, concrete uh, gesprekken gekomen. Oké, okay, maar goed, maar het ziet er, het ziet er goed uit en je, je bent daar. Je zei het net zelf al, een held, uh, ja, zeer succesvol coach, goud gehaald. Je stond enorm te juichen daar bij Pyeongchang. In Pyeongchang is dat te vergelijken ergens met hoe je stond te juichen als als schaatser met wat je voelde. Ja. Ja? ja, dat kwam wel heel dichtbij. En, uh, maar op andere, ja, toch wel net even anders dat je er heel erg mee bezig bent geweest. De, de, de minster Kim op de 1500 meter, die wint dan een bronzen medaille. Mm -hmm. Ja, dat, dat was voor mij echt wel een uh, medaille die, waar ik echt wat aan gedaan had. Mm -hmm. uh, die, die kwam voor mij echt heel mooi binnen. En de laatste twee maanden ben ik heel intensief bezig geweest met een andere en met hem te rijden. En dat, uh, ja, dat, dat voerde hij op dat moment ook uit. En dus je voelt ook wel echt persoonlijke euforie. Van het door mij ja, ligt daar ja, ja. het goud. Ja, ja en ja. dan ja, naderhand dan, uh, komt hij uh, op je afrennen. En uh, ja, de manier van omhelzen dat bepaalt. Ja, dat, dat zei ook zoveel van hem. Hoe dan? Nou ja, hij kneep me echt helemaal fijn. Ja, En nou ja. echt zo. Echt van dank, nou ja, bedankt van ja. <laughs> in zijn eerste emotie. En dat, uh, ja, uh, ja, die, die raakt hem uh, ook echt. Ja. En ja, uiteindelijk is uh, jong Lee, uh, die uh, de, zowel op de vijf als de tien kilometer heel goed reed, maar buiten de medailles viel. Uh, en uiteindelijk dan uh, op de maastart als grote favoriet, ja. uh, het ook voor elkaar ja. krijgt met een fantastisch ploegenspel. Zijn die Koreanen nou echt heel anders dan wij? Ja, er zit, als je kijkt naar, naar, naar er zit hoe... geen emotie in. Of, geen emotie in. Ze, ze, ze tonen geen emotie in. Nee, maar ze tonen wel weer heel veel emotie las, Je kan amper over straat of er komen amper mensen op je afvliegen. en. Dan ja, moet je bent je op heel, de foto. relatief gauw een held. Dat zo zo ja, vertaal ik het eigenlijk. relatief gauw een held. Ja, ja eh, popsterren en eh, in de sport. Eh, als jij hier goede dingen doet, dan ben je echt gewoon direct een held. En dan word je meteen eh, op handen gedragen. Dat is wel anders dan hier in Nederland. Ja, we zijn hier veel nuchtiger. Ja. <laughs> en dat is ja, een, hele andere, een hele andere wereld. En, uh, maar, maar die hele cultuur is anders. Het... Ja, maar en voelt... het is hiërarchie. En ja, je hebt heel veel respect vol naar, naar ouderen toe. En ik denk wel ja, het respectvolle uh, naar topsporters of naar, naar helden. Dat, dat zit er zo ingebakken. Is dat ook een prettig gevoel? Uh, omdat je dat in Nederland wel eens uh, is, is, is ontzegt, die, die, die bewondering? Uh ja de, de herkenbaarheid wat Jochem Uitharen net ook al vertelde van uh, ja ze kennen je allemaal en ja. Ja, vaak uh, herkennen ze mijn gezicht wel of, of mijn naam direct of, of ja er zit eigenlijk bijna altijd wel een link in en zo niet dan, dan zijn ze niet geïntegreerd in de sport. Mm -hmm. en dat, maar ja, maar voelt het als er wordt, wordt veel geschreven over uh, van, nou Bob uh, is een uh, heeft zoveel successen gehaald en toch lijkt het of je dat niet altijd helemaal doorhaalt of daar lijkt het of je dat soms die waardering niet helemaal voelde en daar ben je een hele grote held. Is ja, dat, is dat ja, ook? Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou dat, dat doet me goed, dat doet ja, me goed nou, en dat het is ook een beetje genoeg Dat heeft uh, zeker megahoeve uh, gestreeld het afgelopen jaar en, kijk het uh, begon gewoon eigenlijk in Nagano. Daar mm -hmm. win ik Olympisch Zilver. En Janje Rom is daar de grote held die twee keer goud wint. Maar ja, ik rijd vanaf de eerste ronde, rijk ik achter hem aan. En ik viel uh, ik dus op een halve ronde achterstand uh, bijna. Hij reed ja. waanzinnig hard. Uh, en ja, ik ben niet in beeld geweest in die tien kilometer. En ik sta alleen op het podium met die zilveren medaille om me heen. En ja, de, de brons medaille tussen Bart en Rentje, ja. Die reden tegen, tegen elkaar. Uh, dat was echt een strijd om het brons. Ja. En die zaten ook ro royaal achter mij. Dus uh, ja, ik was ook niet in gevaar van mijn zilveren plak. En dat is gewoon ook uh, in de media, uh, werd er niet over mij geschreven. En dacht, toen dacht je, schrijf lekker zelf een boek. Kijk het nou. <lacht> <lacht> ik heb het hier voor me liggen. Ja, ja uiteindelijk, uh, het eind van mijn carrière, ja. Ja, er werd heel veel om gevraagd van. Uh, schrijf eens een boek. <lacht> Bob, Bob Anders. En je hebt ook nog je, hebt je boek meegenomen, maar je hebt ook nog iets anders meegenomen. Want dat vraag ik altijd aan een sporter. En niet iets kleins, maar een hele fiets. Ja, een racefiets. Yeah. Neem wat mee, uh, wat veel betekend heeft voor je uh, in je carrière. Nou ja, mijn fiets heb ik eigenlijk altijd bij me. En uh, als we op trainingskamp gingen of uh, we gingen een wedstrijd rijden, ja. uh, dan ging mijn fiets mee. En zelfs op, op vakantie, dan, ja, dan pakte ik wel ergens een fiets of ik huurde een fiets. In alle landen waar ik geweest ben, heb ik gefietst. En ja, dat, dat, dat raakt me gewoon. En je en, fiets is een grote liefde, Ja, en je wel zeggen. ik heb daar heel veel trainingen op, op gedaan. Ja. Bob, heb je nog een vraag voor de volgende sporter? Voor de molen. Voor de molen. ja. ja. Wat, wat hebben de financiën voor jou betekend in jouw sportcarrière? Wat hebben de financiën voor je betekend? Oftewel, wat je, wat je verdiende, neem ik aan. Tante. Nou ja, niet, niet zozeer wat je verdiende... maar eh, in, de, in de aanvang van je carrière... Euh, is het euh, ja, bij elkaar snabbelen. Kleine sponsoren, heb je meteen een grote sponsor. Euh, een zwemmer heeft minder reclameuitingen. Ja. Dus ja... Euh, en ja, Formule 1, als je mag verstappen... Uh, dan het. heb je een heel ander verhaal. Wat heb je financiën betekend? Bob, dankjewel. Leuk dat je er was. Veel succes uh, uh, als het doorgaat in Zuid-Korea, maar daar lijkt het wel uit. Hè? Ja. Lijkt het wel. ja, het ziet er uh, goed uit. Bob de Jong, zometeen Radio 1 Vandaag. BNN Vara.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 Ze woekeren, bestrijden is duur en kost veel moeite. Wat nu? Vanavond in Focus, vijf voor half tien... bij de NTR op NPO 2. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf... bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! kozijnen. Paula Modesson-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula.